Zes uur. Die losgebroken koe Hermine is eindelijk gevangen. Voor de een is zij een hemelse godin, voor de ander een flinke koe die boten verschaft. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 12 februari... en op deze dag in 1985 weigerde minister Eelco Brinkman... om de PC-hoofdprijs uit te reiken aan Hugo Brandt-Korsiers... omdat hij volgens de regering het kwetsen tot instrument had verheven. Dat was Toen, Dit is Nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen.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 Nederland krijgt een elektrisch crematorium. Uitvaartorganisatie Dela gaat het eerste crematorium... zonder gas bouwen in de stad Groningen. Ook andere uitvaartorganisaties willen overstappen op elektrisch cremeren... omdat dat beter zou zijn voor het milieu. Voor één crematie is nu nog net zoveel gas nodig als voor 140 keer douchen. Steeds meer Nederlanders willen na hun overlijden gecremeerd worden. In 1970 was dat nog 14 procent en vorig jaar zo'n 65 procent. Koe Hermien, die eind vorig jaar losbrak en wekenlang vrij in het bos rondliep... is gevangen en wordt vandaag naar een rusthuis in Friesland gebracht. De koe werd gisteravond door dierenartsen verdoofd en gevangen. Het dier moest begin december naar de slacht, maar wist te ontsnappen... en dierenliefhebbers trokken zich haar lot aan. De Partij voor de Dieren haalde via een crowdfundingsactie... bijna 50.000 euro op om Hermien te kopen en naar het rusthuis te brengen. En snowboardster Cheryl Maas heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen... bij het onderdeel sloopstijl op de Olympische Spelen. In beide runs van de finale ging ze onderuit, waardoor ze eindigde als 23ste. Naast Maas vielen er nog meer deelnemers, mogelijk door de harde wind op de piste. De Amerikaanse Jamie Anderson won goud bij het snowboardonderdeel. Team NL komt later vandaag nog in actie bij het schaatsen op de 1500 meter voor vrouwen. Het weer. Vanochtend vroeg kan het plaatselijk glad zijn... door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de dag stijgt de temperatuur naar zo'n 5 graden... en komt de zon af en toe tevoorschijn. Vooral in de noordelijke helft van het land... vallen er nog wel wat winterse buien. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Rusland... want er is veel nog onduidelijk over de vliegramp daar... waarbij alle 71 inzittenden om het leven kwamen. Het toestel van Saratov Airlines verdween van de radar... vlak nadat het was opgestegen vanuit Moskou... Het vliegtuig, een Antonov AN 148, stortte neer op zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van de Russische hoofdstad. De minister van Transport zegt dat er meteen een onderzoekscommissie op is gezet. We onderzoeken alle vragen die kunnen leiden tot de oorzaak van deze crash, zegt de minister van Transport. Dus contact nu met onze correspondent David Jan Godva in Moskou. David Jan, tasten ze nog steeds helemaal in het duister? Ja, dat doen ze nog steeds. Direct na het vliegtuig, nadat het vliegtuig was neergestort, hoorde je wel van allerlei berichten over een mogelijke oorzaak. En sommige media die melden dat het vliegtuig tegen een helikopter was, was aangevlogen bij het opstijgen. En anderen weer dat, dat de piloot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 uh, de, de, de uitvoering van veiligheidsvoorschriften niet bij Saratov Airlines. Nee. Duidelijk, dankjewel. Dat was correspondent David-Jan Godfaa vanuit Moskou. NOS Radio 1-journaal. Het is uh, 7,5 minuut over zes. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nederland heeft alweer flink wat medailles te pakken... op de Olympische Winterspelen. Maar hoe staan onze zuidenburen ervoor? In zondag met Lubach werd pijnlijk duidelijk... dat België wat minder succesvol is. Al heel lang trouwens. België staat namelijk nogal laag op de medaillenranglijst alle tijden voor de Winterspelen. Sterker nog, zo laag, ze staan lager dan Liechtenstein en de DDR. <lacht> Een land dat al bijna 30 jaar niet meer bestaat. De laatste plak op de Olympische Spelen voor de Belgen was in 1998 een bronzen en die werd gewonnen door een genaturaliseerde Nederlander. De presentator zet de magere resultaten van de zuiderburen in perspectief... met de prestaties van de Nederlandse sporters afgelopen zaterdag. Dat betekent, en dat vind ik wel echt een heerlijke statistiek... gisteren heeft Nederland tussen kwart voor één en kwart voor twee... dus in één uur... Beter gescoord dan België in de afgelopen 94 jaar. Bij Studio Voetbal dan, daar zat FC Twente-trainer Gert-Jan Verbeek... en die liet duidelijk merken dat er bij zijn club nog veel mis is. Hij gaf een paar voorbeelden. Als er geen scouting is, ben je dan presta met prestaties bezig... Er is gewoon geen scouting? Er is geen scouting. We geen hebben scouting? 73 contractspelers voor drie ja. helftallen... waar alleen maar kwantiteit loopt. Of niet alleen maar, maar wel heel veel kwantiteit en weinig kwaliteit. Wacht even, hoeveel uh, contractspelers? 73. 73. Dat is best veel, toch? Ja, nou, dat, maar dat is, dus uit, dat is dus uit de klauw gelopen. In India is de film Padman in première gegaan. Vrij vertaald betekent die titel maandverband man. De film moet het taboe rondom menstruatie doorbreken. En daarom moet maandverbandman erover praten met vrouwen... en dat gaat niet vanzelf, zei oud-correspondent Davy Boerema... In met het oog op morgen. Omdat het voor hem zo moeilijk is om feedback te krijgen van vrouwen... gaat hij zelf met een zak bloed aan zijn uh, uh, buik gaat hij rondlopen... en gaat hij die maandverbanden die hij ontwikkelt zelf maar testen. Uit pure noodzaak. En dat was gisteravond op Radio en tv. Nu Maroon 5. En Maroon 5 uit 2012, weer dit liedje: Back at Your Door. Hier liggen ze, de ochtendkranten, dit zijn de voorpagina's. Ja, op die voorpagina is natuurlijk veel aandacht voor de winterspelen. Bij Trouw, het AD en NRC zijn foto's te zien van een blije Kramer. En dat is drie staat erbij, aangezien het de derde keer op rij is... dat de schaatser op de Spelen goud won op de vijf kilometer. Het AD schrijft over een droomstart voor Nederland... en ligt ook nog de andere medaillewinnaars uit. Zoals Shinky Knecht, die zilver won bij het short trekken. en Carlijn achter eekte die verrassend goud won op de 3000 meter. Oranje-fans vragen zich na het goede begin af... Waar dit Gaat eindigen, meldt de telegraaf. Investeerders vechten om grond om zonnepanelen op te zetten. Volgens Trouw neemt de concurrentiestrijd om vrije hectares toe. Buitenlandse ontwikkelaars kopen grond op en bouwen die vol met tienduizenden panelen. Zo gaat het Chinese Astro Energy aan de slag met een zonneweide in Andijk in Noord-Holland. En willen ook Duitse en Deense investeerders oude vuilstortlocaties, industrieterreinen of gras en akkerland in gebruik gaan nemen. De bedrijven krijgen financiële steun van het kabinet, maar lokaal is er weerstand. Omwonenden zijn namelijk niet altijd even blij met die enorme zonneparken. De fusie tussen de gemeente Weesp en Amsterdam... valt mogelijk veel duurder uit dan Begroot. De lokale krant de Gooi in Eemlander berekende... dat de kosten zouden kunnen oplopen tot 14 of 15 miljoen euro. En dat is veel meer dan de 2,7 miljoen die nu wordt aangehouden. De kosten lopen op doordat Weesp bij een fusie met Amsterdam... stopt met zes gemeenschappelijke regelingen. De gemeente stapt dan bijvoorbeeld uit de veiligheidsregio. En de vraag is of Amsterdam voor die veel hogere kosten wil opdraaien... schrijft de Gooi in Emlander. En het Openbaar Ministerie jaagt op vliegtuig-ASO's... ...kopt het AD op de voorpagina. Onhandelbare passagiers zouden de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar brengen. Een officier van justitie slaat alarm... ...en wijst erop dat het aantal zaken in drie jaar tijd met 37 procent is toegenomen. In totaal misdroegen in 2017 bijna duizend reizigers zich op Schiphol... ...of aan boord van een vliegtuig. En dat is een ruime verdubbeling sinds 2010. Volgens de vakbonden voor cabinepersoneel is de werkdruk toegenomen... ...door overlast van beschonken passagiers. En in de strijd tegen vervelende reizigers gebruikt het OM naar eigen zeggen steeds vaker snelrecht. Verdachten krijgen dan meteen een boete of een dagvaarding. Ja, er is vanochtend gewaarschuwd voor gladheid. Dus maar eens even contact zoeken met Jolanda van der Velde. Die zit bij de ANWB. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die witterse buien. Daar heeft eigenlijk het hele land wel een beetje mee te maken in die gladheid. Behalve in Zeeland. Daar uh, valt het reuze mee. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Hier en daar beginnen de files al te ontstaan. Er zitten ook twee ongelukken tussen. Eentje in Noord-Holland op de A7 en Oever richting Zaandam. Tussen Wochdem en Purmerend Noord nu 10 minuten vertraging. En ook een aanrijding op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen het Harde en Harderwijk 20 minuten vertraging. 16 minuten over 6 is het. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. 21 maart, staat vast in uw agenda. Er wordt veel onderzoek gedaan naar waarom we op een bepaalde partij stemmen. Het Milieuinstituut voegt daar nu nieuwe gegevens aan toe... En heeft vooral gekeken naar het onderwerp sport. Dat onderwerp op 21 maart speelt ook een rol bij de keuze in het stemhokje. Want één op de vijf mensen zegt de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze. Remco Hoekman is onderzoeker bij het Milieu Instituut. Meneer Hoekman, goedemorgen. Goedemorgen. Waar letten die kiezers dan op? Um, nou die letten vooral op welke rol de gemeente wil gaan vervullen de komende vier jaar op dat terrein. En waarbij ze met name van belang vinden. Dat de gemeente zich in blijft zetten voor de beheer van sportaccommodaties en voor het stimuleren van de sportbeoefening van de burgers. Eh, en, zoals bijvoorbeeld? Eh, we hebben ook bijvoorbeeld specifiek gevraagd waar ze eh, behoefte hebben aan investeringen of van de gemeente, aanvullend op wat nu wordt gedaan. En daar zie je dat schoolzwemmen er eh, nadrukkelijk uitspringt. Schoolzwemmen dus? Ja. Dus als politieke partijen daar een punt van maken, dan scoren ze. Ja, je ziet dat 40% van de kiesgericht aangeeft dat ze graag zien dat de gemeente daar meer in investeren. Dat heeft natuurlijk deels als achtergrond dat gemeenten daar de afgelopen jaren natuurlijk op bezuinigd hebben. En je ziet ook dat basisscholen dat minder aanbieden. Nou, je kunt hieruit afleiden dat de burger dat graag anders had gezien. En dat daar de komende vier jaar dus door de gemeenten aan gedaan kan worden. Ja, De schoolzwemmen en de accommodaties in een gemeente om te kunnen sporten. Ja, dat ook. Omdat natuurlijk een belangrijke taak voor de gemeente ook is... het faciliteren van die sportoefening. Je merkt dat ze de accommodaties voor verenigingen... mede mogelijk maken door lage tarieven te hanteren. En dat is wat de burger bijzonder waardeert. Omdat natuurlijk ook veel mensen zich op een of andere wijze betrokken voelen... tot deze verenigingen als actieve sportbeoefenaar... of als toeschouwer of als ouder... met kinderen die lid zijn van die vereniging. Dus je merkt dat ze daar veel belang aan hechten. Ja. En daarnaast zie je ook dat sportsimulering... met name als je het nog verder in gaat zoomen met name voor specifieke doelgroepen... ook bij de burger aan belang wint... en uh, belangrijk wordt gevonden voor de komende jaren. Nou, dan gaat het veel over breedte sport... Uh, maar er zijn natuurlijk ook gemeenten... waar echt topsportactiviteiten uh, zijn. Is men ook bereid om daar... Uh, uh, aandacht en geld voor te geven? Nou, wat je ziet is dat... Uh, over het algemeen bij de kiesgechten... die topsport wat minder hoog in het final staat. Wat daar natuurlijk mee speelt... is dat dat niet direct wordt gezien als lokale verantwoordelijkheid... maar meer als landelijke verantwoordelijkheid. Dus je ziet dat de burger... Uh, op lokaal niveau niet altijd bereid is dat de gemeente daar nog extra in gaat investeren. Dus het wordt dan ook genoemd als een van de, of de is de meest genoemde bezuinigingspost als de burger dat aan mag geven. Uh, wat wel aangetekend moet worden dat uh, een groter aandeel dan vier jaar terug aangeeft dat de gemeente niet zou moeten gaan bezuinigen. Op sport. We, is, hebt u ook gekeken naar waar die sportbudgetten nu vooral naartoe gaan, van gemeenten? Uh, dat hebben we gedaan, maar het is niet zo gekoppeld aan dit onderzoek. Uh, maar als je kijkt waar het meeste geld van de bevolking naartoe gaat, dan zit het of van de gemeente naartoe gaat. Dan zit dat in de sportaccommodaties. Ongeveer 85% van het lokale sportbudget gaat naar die accommodatie toe. Voor het realiseren van de accommodatie en voor het exporteren van die accommodaties. Omdat de burger en de sporter niet de kostprijs betaalt voor die voorziening. Maar een bedrag wat beduidend minder is. Ja. Nou hoor je vanuit de sportwereld heel vaak... als we ook kijken even naar... Hè, nou, er worden nu weer prachtige prestaties geleverd daar in, uh, in Korea... dat de, de politiek daar altijd wel graag mee wil vlaggen. Hè, van kijk toch eens, we, we doen het weer zo goed als Nederland. Ik praat nu even vooral over de landelijke situatie. Uh, maar als het dan op geld uh, aankomt, dan valt het nog wel eens tegen. Hoe is dat op gemeentelijk niveau eigenlijk? Um, op gemeentelijk niveau wordt, uh, wordt flink wat geïnvesteerd in sport. Het gaat uh, ongeveer 1,2 miljard gaat naar sport toe. En dat is ook over de jaren redelijk uh, constant. Uh, dus wat dat betreft is op lokaal niveau een nadrukkelijk draagvlak voor sport. Uh, en wordt daar best in geïnvesteerd. Uh, al hebben ze daar op lokaal niveau de afgelopen tijd, net zoals andere beleidsterreinen, ook bezuinigingen gezien. Maar um, nou, Je merkt dat nu de burger, uh, nu de recessie achter de rug is, ook nadrukkelijk aangeeft dat het nou ja, tijd is om dan te stoppen met bezuinigingen op sport. Um, en nadrukkelijk ook te kiezen voor investeringen. En dan wordt inderdaad. Schoolzemmen, veel genoemd, doelgroepenbeleid en ook het verlagen van het tarieven van accommodatie. Nou, als de plaatselijke partijprogramma's in elkaar geknutseld worden, kunnen ze daar rekening mee houden met de uitkomsten van dit onderzoek. Remco Hoekman is onderzoeker bij het Milieu Instituut. Ja, vorige week was er veel te doen over Lucebert. Het Stedelijk Museum in Amsterdam en zijn familie... blijven achter de kunstenaar staan. Dat bleek bij de presentatie van de biografie over hem... in het stedelijk zelf. Vorige week ontstond er dus tumult over de onthulling... dat Lucebert nazi-sympathie had tijdens de Tweede Wereldoorlog. In brieven had hij zich toen ook anti-Joods uitgelaten. Biograaf Wim Hazeu reikt het eerste exemplaar van de biografie... uit aan Remco Kampert en die las een gedicht voor van Lucebert. Mij mag men in een lichaam niet doorverdwijnen, Dat vermogen de engelen met hun eilere stemmen. Maar mij, het is blijkbaar is wanhopig... zo woordeloos geboren slechts in een stem te sterven. Dank u. Uit de zaal kwam de vraag waarom Loetjebert al die tijd gezwegen heeft. Volgens directeur Emiel Schrijver van het Joost Historisch Museum... heeft Lucebert het gedaan uit eigen belang. Maar zijn dochters hadden een andere verklaring. Te beginnen... Maya. Ja, ik denk dat uh, hij dat uit angst gedaan heeft, want hij was een hele erge, bange man. Hij is, zoals waarschijnlijk ook wel bekend was, als kind uh, lang in de kast opgesloten geweest, omdat zijn vader moest werken. Dus hij heeft een, een beklemmende jeugd gehad. Hij had, en hij had sowieso, ook als persoon, als hypersensitief persoon, heel veel angst in zich. En ik denk dat hij daarom gezwegen heeft en ervoor gekozen heeft. Ook zoals de meneer van het joost Historisch museum al illustreerde dat in de 70, uh, 60, 70 jaar dat het ook wel een soort trend was om, hè, om het niet dit soort dingen uit te spreken. Echt volmondig, hashtag MeToo. En dat hij daarom ervoor gekozen heeft niet te doen. En daarna was het gewoon te laat, een gepasseerd ja, station. Dochter ja, ja, dat... Henny ik, ik sluit me helemaal aan bij Maya, maar dat, dan, dan wordt de tijd. en dat is natuurlijk ook verdringing. Dan, en in feite heeft hij natuurlijk in zijn werk. Al, ja, hij heeft het allemaal in zijn werk verwerkt, zeg maar. Ja. Maar ja, want, dus, ja, ja. dus, wat ik heel jammer vind aan de storm. aan de lawine die wij over ons heen gekregen hebben. als uh, familie. Inderdaad, dat mensen ontzettend geneigd zijn. Iemand met een hakbijl het hoofd af te hakken. Eigenlijk is het wel interessant dat mijn vader dat ook zo in zijn. onze vader dat ook zo in ja. zijn poëzie verwoordde. Dat we allemaal als mensen gewoon niets willen dan. Keihard orde dan keihard ja. dit doen en keihard dat doen. En, en, ja. en, ik bagatelliseer niet die brieven. Ik denk dat Maaien dat ook niet. Nee. Absoluut niet. Nee. Okay. Want die meneer van het Joodse Historisch Museum, en daar moest ik even ingrijpen. Die vertelde over dat, dat uh, hij zich in zijn kunstenaarschap. Maar Hazeu zegt juist in zijn boek. Lutschert ging niet eens in de biennale van Venetië om zijn werk te vertegenwoordigen. Hij verschool zich. Hij verstopte zich. Hij dacht: mijn woord en mijn beeld, dat spreekt voor zich. En hij als persoon bleek gewoon achter de schermen. Maar Emiel Schrijver zei ook dat hij zweeg in het belang van zijn werk. Precies. En dat, en dat dat het niet geschaad mocht worden. Maar dat, nee, dat ontkent ontken u. dat ken ik absoluut. Absoluut. Dat, nee, dat heeft er volgens mij niks met meer... Dat in dat werk verwoorde hij wat hij niet kon durven uit te spreken uit angst. Of wat hij niet meer uit wilde spreken. Hij dacht, ik doe het via mijn werk. Ja. Daar is trouwens dichter ook voor, hè? Ja. Loetjebert... Zijn dochters kennen hem als een man met bange kanten. Maar goed na de oorlog. Jazeker. Ja, dat denk ik wel. Dat kun je zien aan de prachtige affiche die die anti-apartheid. Zijn betrokkenheid bij, bij de anti dat weet ik ook. ook ja, ja. Nee, Daar heb ik heel dichtbij allemaal meegemaakt. Absoluut. Remco Kampert reageerde in eerste instantie met de woorden: verschrikkelijk. Over die onthullingen over zijn vriend. Maar het is nu een paar dagen ja, is... later. Oesten? Ja, natuurlijk is de storm gaan liggen. En ik vond dat inderdaad verschrikkelijk om dat te lezen. Wat hij toen... Ja, het blijft mijn vriend gewoon. We waren heel goed bevriend. Dus dat uh, ieder vriend heeft een foutje. Maar het is ook... Weet je, ik, ik heb er heel veel moeite mee om... ...oordelen over mensen... ...over handelingen van mensen in de oorlog land te hebben... Weet je, de oorlog is, je, je moet erin geleefd hebben om die situatie te kennen. En Roosevelt was natuurlijk eigenlijk zijn hele leven in handen van uh, grootste ideeën. Hè? Ja, en dat Rijk was een groot, het Duitse Rijk, dus was een, ja, was een groot idee natuurlijk wel. Hè? Ja, en dat antisemitisme van hem, dat kan ik niet serieus nemen. Ik was in een krant van... Uh, dus er van zijn voetstuk gevallen. Ik dacht, ja, kom op jongens, voor mij niet. In ieder geval. Dat was een bijdrage van Jeroen Wielaert. Vorig jaar verscheen het debuutalbum van de Britse solzangeres... Izo Fitzroy. Skyline heet dat. Fitzroy heeft zich met een dijk van de stem gevoegd... bij een groepje witte solzangeressen... dat al jaren behoorlijk aan de weg timmert. Ik noem een Kylie Alders, een Alice Russell... Een Laura Veen. In een recensie stond er over de stem van Iso Fitzroy... rauw, hard en rete swingend. Hier is Say Something.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 Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken... heeft gelogen over een ontmoeting met president Poetin. Als VVD-fractieleider zei Zelstra in 2016... dat hij Poetin in dienst buitenhuis had horen praten... over het streven naar een groot Rusland. Tegenover de Volkskrant geeft Zelstra nu toe... dat hij niet zelf bij die bijeenkomst was. De politie heeft te weinig geld voor opleidingen, meldt de Telegraaf. De krant heeft documenten in handen waarin staat... dat er bijna twee keer zoveel geld nodig is... om alle opleidingen aan te kunnen bieden, ruim 43 miljoen euro.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 maar ook een enkele winterse bui en het wordt een graad of vijf. Verkeersinformatie, Jolanda van de Velden. Het is al aardig uh, druk aan het worden. Het gaat uh, best wel vlot. Er zitten ook wat ongelukken tussen. Bij elkaar nu elf files. Uh, wat opvalt is de A1 Amersfoort Amsterdam. Een ongeluk tussen Blakem en Knopend Muidenberg. 20 tot 25 minuten vertraging. De reishok is dicht. Er was een ongeluk op de A7 vanuit Den Oever naar Zaandam. Tussen Wognum en Purmerend Noord een, eh, bijna een half uur vertraging. Defecte auto op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Pernis en Spijkerdissen 20 minuten vertraging. En een ongeluk, ik vermoed dat er ook wel een rijschok dicht is... op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen het Harden eh, Harderwijk 12 kilometer, meer dan een uur vertraging.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 Olympisch Nieuws met Geo Lippens. Dag drie alweer van de Spelen met vandaag op het programma de 1500 meter bij de vrouwen. Half twee gaat dat beginnen. Contact nu met de Olympic Oval en daar is onze gids in wintersportland Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. En die schaatshal is nu leeg. Ja, ja, ja, die is leeg hè? Vijf uurtjes ongeveer voordat de dames op die 1500 meter van start gaan. Maar we hebben vanmorgen wel wat drukte gehad. Er was gewoon training, training voor iedereen. Iedereen mocht de baan op en er waren zelfs trainingswedstrijdjes. Maar ik heb het even zitten meekijken. Je zag het met name op de vijf. 100 meter, Jan Smekens ging allemaal niet voluit, hoor. Nee, dus nu nog een beetje ja, een ambiance waarvan je zegt... nou, dat kan wel vrolijker... Maar dat zal over een paar uurtjes dus anders zijn. Oh, um, zeker, dat wordt hier echt wel een heksenketel straks weer uh, met die 1500 meter. Uh, hoewel, hoewel, hoewel, weet je wat het is met die Koreanen hier op de tribune? Je merkte het gisteren. Uh, echt, echt veel verstand van dat schaatsen hebben ze niet. Maar als er een Koreaan in de baan komt, nou, dan ontploft het stadion. Net als bij het short trekken. Daar hebben ze trouwens wel echt heel veel verstand van. Niet in de laatste plaats vanwege het opswepen door Bob de Jong natuurlijk, uh, zag ik. Um, oh, is dat? Laten we even naar de sport van de afgelopen nacht gaan. De nacht bij ons dan. De finale sloopstyle. Van de Vrouwen met Cheryl Maas namens Nederland. Nou, we weten intussen dat dat niet zo heel goed gegaan is. 23 e plek. Maar had er meer in gezeten? Nou ja, we hadden met z'n allen in elk geval uh, op een hogere klassering gerekend. Hè? Maar ja, als je onderuit gaat in beide finale-runs... dan ben je natuurlijk kansloos. Uh, het goud bij de sloopstijl ging trouwens gewoon naar de titelverdedigster... de Amerikaanse Jamie Anderson. Nou, we hebben contact met Edwin Cornelissen, onze man bij het snowboarden. Edwin, twee keer vallen in de finale-runs, dat lijkt onhandig. Maar er zit wel een verhaal aan vast. Hè? Heeft de harde wind... Haar de kop gekost? Ja, dan kan je zeker zeggen dat de harde, de harde wind haar de kop heeft gekost. En haar niet alleen hoor. want er zijn er ontzettend veel gevallen in uh, die finale. En die wind, dat was gisteren eigenlijk al een thema, tijdens de kwalificatie. Die is uiteindelijk afgelast. En uh, dat juicht is er erg toe, want ze vonden het ook gevaarlijk. Dus uh, als je die schansjes van zo'n uh, sloopstijl neemt en je wordt door de wind gepakt... Dan kan je eigenlijk niet meer bijsturen. Dan ga je veel te hard of veel te ver of uit de richting. En dan is het wachten op een harde val. Dat overkwam maar dus nu ook in die finale twee keer. Zoals gezegd, ze was bij Verreweg niet de enige. Er zijn er veel die te kwamen. Het was eigenlijk een finale die het aanzien niet waard was. En ze was er dan ook behoorlijk kritisch op. Nou, laten we daar maar eens even naar luisteren inderdaad. Naar Sheryl Maas. Na de wedstrijd dus kritisch op die organisatie. Zij vindt gewoon dat die finale opnieuw uitgesteld had moeten worden.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 Ja, ik had zoiets van, dit, ja, dit slaat nergens op. Uh, niemand kan goed trainen. Uh, je kunt het parcours bijna niet rijden. Het is altijd ergens waar je een fout maakt. En ik denk, van ja, als we het nu gaan, gaan runnen, dan uh, krijg je geen mooie wedstrijd. En dat, dat is ook zo. Ik heb zoveel dames zien vallen en dat is gewoon zonde. Nou, heeft ze gelijk, Edwin, was het op deze manier onverantwoord? Of was het echt een loterij? Uh, want dat denk ik meteen, die Amerikaanse dan, dat was toch de titelverdediger? Die blijft wel gewoon overeind? Ja. Ja, nee, misschien zit daar nog best wel een uh, verschil in hoor. Kijk, ik zal ook niet direct zeggen dat Jeroen zo voor de medailles had meegedaan. Zo, uh, zo groot zijn de verschillen over het algemeen dan weer wel. Hè. Die Jamie Anderson is ook wel echt een, uh, een klasse-apart in dat opzicht. Maar ja, aan de andere kant, gezien het aantal uh, snowboards dat viel, er zijn twee vragen. Enerzijds is het onverantwoord. Dat is, uh, dat is een goede vraag. Ik heb nu met een... Uh, met een ambulance zien vertrekken of zien verdwijnen. Aan de andere kant, er werd over Niet van der Velde, de man die zijn arm brak tijdens. Of eigenlijk voor zijn wedstrijd wel gezegd. dat ook hij door de wind gepakt is. Dus uh, ja, dat was ook weer een teken aan de wand in dat opzicht. Ja, ik heb niemand met de ambulance zien verdwijnen bij de dames. Dus in dat opzicht uh, moet je dan zeggen, niet onverantwoord. Maar uh, ja, leefde het een goede wedstrijd op? Nee, niet echt. Dus, uh, want uh, ja, het was toch uh, uh, eigenlijk het avondje niet waard. je dus je ziet dat. Zoveel borders zijn komen en dat je niet een echte, echte strijd om het goud krijgt. Nou, ze heeft in ieder geval het geluk gehad, Edwin, dat ze geen schade heeft opgelopen. En je zei het al, zoals de mannelijke collega Nick van der Velden zaterdag... komt zij verder op nog een keer in actie in dit toernooi? Ja, ja klopt. Als je geplaatst wordt voor de spelen bij dat freestyle snowboard, mag je twee onderdelen meedoen. Uh, de onderdelen sloopstaal en bigger. Bigger, dat is die grote schans waar ze dan vanaf gaan en uh, mooie tricks laten zien. Nou, en daar komt ze nog in, uh, in, uh, in actie. Sterker nog, ze zei, daar gaan we tenminste plezier maken. Dus daar heeft ze in ieder geval het volste vertrouwen in. Nou, dat was Edwin Cornelissen dus, Jurgen, vanaf die berg daar waar het ja, tamelijk lawaaiig is en ja. ook inderdaad heel winderig. Ja, en hebben de skiërs daar eigenlijk ook last van? Ja, dat, dat kun je wel zeggen hoor, want het is voorlopig nog één doffe ellende bij dat alpine skiën. Uh, gisteren ging de afdaling bij de mannen niet door, hè, vanwege de storm daarboven. Nou, vannacht werd de reuzeslalom van de vrouwen afgeblazen. Leuk woord trouwens, hè, afgeblazen met die storm, maar goed. Er waren dus op die berg windstoten van 140 kilometer per uur. Nou, dat was echt totaal onverantwoord. En die reuzenslalom is nu verplaatst naar komende donderdag, net als de afdaling van de mannen. Ja, en dan maar hopen dat die wind is gaan liggen, want als dat niet het geval is en het moet weer uitgesteld worden, dan wordt het steeds trickier natuurlijk. Hoe verder je richting het einde van de spelen gaat, uh, ja, gaat dat nog maar eens inpassen. De dames en de mannen, of de, ja, de vrouwen en de mannen, die rijden dus op hetzelfde dezelfde piste naar beneden, bij dat alpine skiën. Dat was bij andere spelen ook niet zo. Dus dat programma, dat wordt steeds dichter in elkaar. Ja, geknoopt eigenlijk. En uh, ja, op het moment dat het allemaal niet meer kan, ja, dan kunnen ze nog verplaatsen om even te zorgen dat de start bijvoorbeeld naar beneden wordt verplaatst, dus richting het dal, waar het dan minder hard waait. Maar ja, weet je, dan krijg dan krijg je ook weer een wedstrijd die niet meer echt uh, vol wedstrijd is. En dan, dan krijg je misschien ook wel weer een loterij met de uitslag. Het ging de hele tijd over dat het zo koud is daar. En dat ze ook uh, daarvoor geloof ik, hekken neer gingen zetten. Althans schermen. Maar ja, daar bij die berg moet je dan hele hoge schermen neerzetten. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Nee, en sterker die... nog, er is nog een gevaar ook. Want die schermen die worden natuurlijk... Kijk, 140 kilometer per uur. Dan worden die schermen nou. ook door de wind gegrepen. En dan krijg je echte ongelukken. Ja. Is de sneeuw wel goed eigenlijk daar waar ze skiën? Ja, voor zover ik weet uh, wel. En, en, maar ja, het is hier bijna allemaal kunstsneeuw. Hè. Dat weet je. Uh, er is eigenlijk heel weinig sneeuw gevallen gewoon de afgelopen tijd. Het is prachtig weer uh, vooral. En, en, en uh, dat betekent gewoon... Ja, die kunstsneeuwpiesten, het vriest natuurlijk voortdurend wel hard. Dus uh, volgens mij zijn die omstandigheden daar wel prima. Want dat kunnen die, uh, die, die pistenpreparateurs... die kunnen dat verder wel prima voor elkaar krijgen. Nou, zo. Gio, even het spoorboekje voor vandaag. Nou ja, de, de, de, wat er uitspringt voor ons in Nederland... is natuurlijk die 1500 meter bij de vrouwen. Maar wat, wat staat er verder nog op het programma? Ja, nou ja... Het, het gaat eigenlijk ons vooral om dat schaatsen. hoor. Er staat echt nog wel heel veel meer op het programma. Want overal, ook in die hallen om ons heen... Hè, bij het kunstrijden, daar wordt natuurlijk uh, gewerkt. Uh, bij het ijshockey. Uh, geen short track dus. Uh, op die plek wordt dan dat kunstrijden afgewerkt. Maar ja, voor de rest is het toch echt schaatsen. Vooral schaatsen. Uh... Op deze glimmende ijsbaan hier, want ik kijk er nu naartoe, ze zijn net aan het dweilen. Krijgen we straks eens dus om half twee die 1500 meter van de vrouwen. Nou, Met Irene Wüst al in de elfde rit. Meteen daarna komt Marit Leenstra in de baan. Gevolgd door Lotte van Beek in rit 13. En de laatste rit, rit nummer 14, dat is echt een Jurgen, Want dan schaats de Japanse favoriete Mio Takagi tegen de Amerikaanse Heather Bergsma. En die Takagi die heeft dit seizoen alle 1500 meters die ze gereden heeft gewonnen... Dus dat wordt heel spannend op het eind of we weer een gouden medaille gaan krijgen of niet. En wij spreken elkaar over een uur weer. Gio Lippens was dat. En dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. VVD-Kamerlid Wiebren van Haga behandelt huurders van zijn panden in Amsterdam structureel ondermaats. De NRC schrijft dat op basis van eigen onderzoek. De VVD er heeft tientallen huizen in de hoofdstad en mensen die een woonruimte bij hem huren, komen al jaren met hem in aanvaring. Het parool onthulde vorig jaar al dat Van Haga de huurregels overtreedt. Maar volgens NRC dreigt hij de boetes die hij daarvoor krijgt ook door te bereiken rekenen aan de huurders. De integriteitscommissie van de VVD onderzoekt de zaak en de uitkomsten worden pas na de gemeenteraadsverkiezingen verwacht. De stakingen van ongeruste docenten in het basisonderwijs... zouden wel eens een vervelende bijwerking kunnen hebben. De acties zijn namelijk geen goede reclame voor jongeren... die nadenken over een lerarenopleiding, schrijft de Telegraaf. Loes Iepma, de voorzitter van Verus, de Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs... zegt in de krant dat ze zich zorgen maakt over het imago van de basisscholen. Ze is voor minder werkdruk en hogere salarissen... maar noemt het doodzonde dat er stakingen nodig zijn... om extra geld los te peuteren bij het kabinet. Het blussen van branden en het redden van levens... wordt vanaf een bepaalde leeftijd voor brandweermensen fysiek te zwaar. En in 2006 werd daarom bepaald... dat brandweermensen na 20 jaar een andere baan moesten zoeken. Moeten zoeken. Maar van de verplichte omscholing komt weinig terecht... zegt Melissa Lagerwaard van BNR Nieuwsradio. En in de praktijk blijkt dat dus gewoon veel lastiger te zijn om te regelen. Dus ja? mensen moeten nu al een plan klaar hebben. Nou, Niemand heeft dat nog. Uh, die omscholing moet geregeld worden door... De brandweer. Nou, de brandweer heeft daar eigenlijk ook niet zo'n zin in. Want die denkt van ja, ik ga mensen betalen om weg te gaan. Ja, en daarnaast willen brandweermensen na twintig jaar vaak nog helemaal niet weg. Vakbond FNV bekijkt nu of er een andere oplossing kan worden bedacht. En het is niet vreemd dat veel lokale afdelingen van de PvdA... onder een andere naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen... zegt de partijtop. Trouw meldde dit weekend dat plaatselijke PvdA'ers... in 39 gemeenten een andere naam gebruiken. Dat zouden ze doen uit vrees voor een zwaar verlies op 21 maart. In een reactie ontkent PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar... dat de naam van de partij besmet is. Volgens Vedelaar wordt in de bewuste gemeenten samengewerkt... met lokale progressieve partijen... en is daarom voor een andere naam gekozen. Waar staat het stil, Jolanda van der Velden? Vooral in het midden van het land momenteel. Dat komt door twee ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is de rijstrook weer open. Nog wel ruim een half uur vertraging tussen Blaakem en naar de vesting. Waar het heel moeizaam gaat is de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Wezep en Harderwijk meer dan een uur vertraging. Verkeer naar Amersfoort kan beter omrijden via Apeldoorn. En ook de andere kant op richting Zwolle gaat het heel langzaam. Tussen Harderwijk en Afrit Epen ook een half uur vertraging. Teruggedragen. ...uit de 1979 Supertramp Was was Just as well 1979, de Supertramp, was dat een goodbye, Stranger. Het is negen minuten voor zeven. Ik zou bijna zeggen: Goodbye, Stranger, maar hij is er net pas net. Hij meldt <lacht> zich nu, Mark Hamer. Goedemorgen. Ja, Mark. Goedemorgen, slag... Jurgen. We slagen even van dienst op deze maandag. En waar ga je naartoe? Nou, ik ben er al, kan ik je zeggen. Ik oh. ben in Varik, en weet je waar Varik ligt? Het ligt aan de Waal. Het ligt tussen uh, Tiel en Saltbommels een beetje in. Dat waren de plaatsen die ik het meest uh, bekend vond voorkomen. En waarom ben ik hier nou? Ik zei al, het ligt aan de Waal. We hebben natuurlijk uh, de, de bijna-watersnoodramp hier gehad in 1993-1995. Het over de overstromingen wel. Op heel veel gebieden, op heel veel plekken ging het mis. Er is toen heel veel veranderd. Uh, er is een heel plan gekomen. Hè? Uh, ruimte voor de rivier. Er is al heel veel veel gedaan. Maar ja, als we nu verder kijken naar uh, de, de, de klimaatverandering, dan moet er nog veel meer gebeuren aan de dijken en ook misschien de ruimte voor het water. Nou, als je op de kaart kijkt, dan zie je dat Varik eigenlijk in een soort U-bocht ligt in de Waal. Nou, ruimte voor water is ook het water sneller laten stromen en nu is er een plan om een hoogwatergul te maken. Wat betekent dat? Nou ja, eigenlijk een, een, een, een afsplitsing van de Waal bij hoogwater. Als het echt te hoog komt, dan dat het water dan sneller hier langs kan komen. Maar ja, de mensen in Varik zijn het daar helemaal niet mee eens. Nou, in het politiek gezien ligt het ook lastig. De provincie is voor, de gemeente is tegen... en uiteindelijk moet die minister, Cora van Nieuwhuizen van Verkeer en Waterstaat, later dit jaar de knoop doorhakken. En wat wil nou? Ze komt vandaag hier naartoe, naar Varik, om te kijken hoe de situatie hier is. En de bewoners grijpen de kans aan om te gaan demonstreren. Ik sta nu al bij het gebouwtje waar ze straks naartoe komt. Veel op een grote bord... Er staan hier geul is blijvende problemen. Dorpspolder is risico experimenteren. Nou, nog een bord. Geul, misser van de eeuw. Nou, Straks gaan we horen, uh, misschien de minister zelfs... maar die komt pas tegen negenen aan... wanneer in ieder geval iemand van Rijkswaterstaat en natuurlijk de boze dorpsbewoners. Mark Hamer vanochtend in Varik dus... Jelle Hermes is de winnaar van het beste spirituele boek. Een maandje geleden maakte de juryvoorzitter Jacobine Geel... bij ons bekend wie de zes genomineerden waren. Daarna konden dus worden gestemd... en het publiek koos dus voor Steeds Leuker van Jelle Hermes. En die is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd. Dankjewel. Steeds Leuker gaat over de korte route naar een leuker leven. Um, hoe kort is die route als je zo'n prijs wint? Uh, als ik zo'n prijs win. Nou, de, de, boek, uh, de route in het boek uh, draait voornamelijk om uh, zulke kleine mogelijke stappen te zetten. Zodat je als het ware de tegenwind uitzet in je leven. Dus dat je je leven kunt veranderen in kleine stappen. En daardoor het steeds leuker maakt. Met veel minder moeite dan je anders um, nodig zou hebben om het voor elkaar te krijgen. Maar dit soort succesjes onderweg helpen dan wel mee, toch? Um, ja, goed. Ik word er natuurlijk ontzettend blij van. Want ik vind het heel erg leuk dat het boek zo... Het is mijn eerste boek en ik vind het super bijzonder... dat het zo goed ontvangen wordt en zo, uh, al zoveel gelezen wordt. Dus ja. ja, ik ben er ontzettend blij mee. Maar het idee van het boek is eigenlijk um, kleine beetjes tegenwind... helpen uiteindelijk om de grote tegenwind tegen te gaan. Mm, ja, nou, wat je dus doet, je zet kleine stappen... en je selecteert dus heel duidelijk uh, welke dingen je wel doet... en welke dingen je niet doet. Dus het is heel erg gebaseerd op minimalisme. Um, zowel natuurlijk in je spullen en dat soort dingen... maar ook in je... Um, in je levensstijl. Je gaat heel goed kijken welke dingen ga ik aanpakken en welke dingen ga ik niet aanpakken. Welke dingen geven me de meeste uh, maken mijn leven het meeste leuk met de minste moeite. En dat is waar we heel erg naar kijken. En um, Ja, ja en, en dan uiteindelijk begrijp ik aan het slot moet je die uh, blijdschap dan ook weer doorgeven aan anderen. Ja, dus het, uh, het boek is opgebouwd. We optimaliseren op drie gevoelens: vrijheid, blijheid en betekenis. Of niet iedereen weet precies wat hij wil met zijn leven, maar heel veel mensen weten wel wat ze, hoe ze zich op een dagelijkse basis willen voelen. En uh, ja, in het deel van de blijheid ga je natuurlijk aan de slag om jezelf elke dag een stukje blijer te voelen. Uh, in kleine stappen. En het, het laatste deel over betekenis, dan geef je dus de blijheid. Uh, ja, dan ga je dus aan de slag om je blijheid door te geven. Om meer voldoening te ervaren in je leven. En om uh, um, ja, de mensen om je heen te kunnen helpen. En uh, de, jouw blijheid te kunnen verspreiden. Zo is het nou ook zo dat u ging zitten en dacht... ik ga eens een, een goed uh, word-winning spiritueel boek schrijven? Nou, nee. Dat was het niet. Ik ging wel zitten met het idee... ik ga een hele goede gids schrijven. Zo goed mogelijk uh, uh, wat, ik, wat ik kan maken... zodat mensen echt van begin tot eind ermee aan de slag kunnen gaan... en echt hun leven leuker kunnen maken. En niet dat het zeg maar, ja, weer een soort zelfhulpboek is... met allemaal tips waar je... Uh, uiteindelijk niet mee aan de slag kan. Dus het is heel uh, persoonlijk geschreven, zo leuk mogelijk, zo praktisch mogelijk... Uh, zodat mensen er echt mee aan de slag kunnen. Want u hebt ook nog een digitaal platform, dat heet so Chicken. Ja, klopt. B Broeden op een leuke leven. Uh, en er zijn, geloof ik, 600.000 mensen die dat geregeld uh, bekijken. Dus er zijn wel mensen die behoefte hebben aan een leuke leven. Ja, dat, nou ja, logisch. Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan een leuke leven. En waar mensen geen behoefte hebben aan hebben, is super zweverig en ingewikkelde dingen. En wat ik op Sochicken.nl doe, is het uh, de stof zo, zo praktisch en zo leuk mogelijk maken. En ik schrijf er al meer dan tien jaar artikelen met tips en inspiratie om het leven leuk te maken. En het boek uh, is daar als het ware een soort, uh, ja, een soort samenvatting van met de belangrijkste dingen die ik op de website en in mijn online cursus uh, ja. mensen al jaren mee helpt. En is dat allemaal gebaseerd op eigen ervaringen? Uh, nou ja, groot, groot deel wel. Ik, uh, ik hou heel veel inspiratie uit mijn eigen leven. En, uh, en, en ik, ik ben heel goed in observeren. Uh, ik lees heel veel. Ik mediteer regelmatig. En uh, ja, ik ben gewoon constant bezig met deze onderwerpen. Met, met persoonlijke groei en optimaliseren en het leven efficiënter en leuker en vrijer maken. Ja. Uh, en, en ik geef door wat ik leer. Wat is het dus, uh, laatste ja. tegenwindje dat u hebt getackled? Het laatste tegenwindje dat ik heb getackeld. Nou, ik, uh, ga, ik ga op reis volgende week. En uh, ik had het echt heel erg druk. Dus ik heb uh, mezelf alle prioriteiten weer op de juiste volgorde kunnen zetten. En uh, zo mijn zen weer een beetje teruggevonden. Oké. Okay. <laughs> nou, nog, nog een keer gefeliciteerd met deze prijs. En um, uh, nou ja, So Chicken, dat is, dus, dat, is die, uh, dat is die site waar het waar allemaal te vinden is. En het boek, dat heet dus Steeds Leuker. Van Jelle Hermes, dat is de schrijver. Deze offerte aanvraag, heb jij die ooit afgehandeld? staat nog op een lijstje. Deadline? 2011. Nooit meer verloren liet. Stroomlijn je sales traject met één handige online tool. Teamleader. Work smarter. Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar één euro. Klik en klaar op mijndomein.nl Teamleader. De alles-in-één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op teamleader.nl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 NTO Radio 1